Ik heb nog geen conclusie. Ik ben nog in de fase van het materiaal verzamelen. Gerrit, gefeliciteerd. Met, eh, uh, wat is het? Eigenlijk? Gefeliciteerd jongen! Heb je goed gedaan, Hart? Is er een kind geboren? Beke koop. Beschuit met muisjes. Gefeliciteerd. Dank je. Hoeveelste kind is dit? Bij mijn vrouw bedoelt u. <lacht> het vijfde.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 Dat zal ik hem dan toch eens zeggen. Nou, dat zou ik nog maar niet doen. Ja, want het zal hem beslist interesseren.